Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws over de plastic soep. Volgens de Universiteit Utrecht zit er veel minder plastic in de oceanen dan gedacht. Deskundigen dachten jarenlang dat het misschien wel 300 miljoen ton was dat in zee drijft. Maar het gaat om maar ongeveer 3 miljoen ton... Volgens de Universiteit Utrecht blijft er veel meer plastic hangen in rivieren en dat is dan weer makkelijker op te ruimen. Ook volgens Stichting de Noordzee spotten de laatste jaren minder plastic aan op de stranden. Tegenwoordig vinden we per 100 meter strand gemiddeld 282 stukjes afval. Dus in die zin gaat het de goede kant op, maar elk stukje afval is er nog één te veel. En daarom moeten we juist met deze clean-up acties het strand blijven opruimen en aandacht vragen om afval bij de bron aan te pakken. Vandaag is het beach clean-up. Vrijwilligers gaan dan met prikstokken de Nederlandse stranden op om de gespolde troep op te ruimen. In Cambodja zijn gisteren 13 Nederlanders gewond geraakt op een bruiloft. Een dronken gast op het feest zou met zijn auto ingereden zijn op een menigte. Hij zou de macht over het stuur zijn verloren en op een feesttent zijn ingereden. Ook de bruid raakte daarbij gewond. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Sommige van hen zouden ernstige verwondingen hebben. En over een jaartje mag het volgens de wet niet meer. Maar toch nemen veel mensen nog altijd een serval in huis. Maar ook al zien ze er lief uit, volgens Stichting AAP zijn ze dat niet altijd. Het is een, een, een wonderschone verschijning. Ik begrijp ook dat mensen daar verliefd op worden. Maar deze katten zijn gekruist met wilde kat. Het gedrag van deze dieren lijkt gewoon veel meer op dat van een kleine tijger. Dat zijn roofdieren. Dus het zijn dieren die natuurlijk jachtinstinct vertonen. Dat betekent dus dat ze je ook aanvliegen als jij met een kippenboutje de kamer binnenloopt. De dieren worden opgevangen door Stichting AAP. Daar komen veel mensen hun serval langsbrengen... omdat het toch niet zo'n geschikt huisdier blijkt te zijn. Krijg je nog het weer? Er trekken nog wat buien over het land. Maar op steeds meer plekken wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Turn-to-turn turn hier bij ZFM. Goedemorgen, uh, Zandvoort. Zo heet het programma ook. En uh, nou, dat is zo ook uh, zo bedoeld. We hebben een heel leuk programma. Helaas zonder Hans uh, Botman. Want die is uh, uh, aan het golfen ergens in Nederland. En uh, ja, dat, uh, dat gunnen we hem van harte natuurlijk. Uh, we hebben uh, een, aan, een ja, hele leuke, leuke programma uh, uh, onderdelen. En die heeft uh, Hans ook samengesteld. Uh, we gaan straks uh, zometeen praten met uh, Arie. Uh,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 En ze werden er ook geslacht ja, ja, ja. er vloeide wel wat bloed natuurlijk uit zijn badkuip, want dan <laughs> ging ze gewoon de badkuip in, een mes. Ja, en, ja, ja. En, ja, en vandaar zijn... waarschijnlijk. De bloedbuurt. De bloedbuurt, ja. ja.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 Het is op zich een mooi gebouw. Maar, het moet maar niet daar. Niet daar, niet nee. in het gezelligste plein van Zandvoort. Nee, ik ben het uh, geheel met je eens. Kijk, en uh, en uh, um, uh, wat betreft de, de, de huisjes in Zandvoort die uh, uh, zeg maar gemeentemonument zijn. Ja. Zijn dat er veel? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet precies hoe groot de lijst is. Ik ben, zijn er zijn een de, paar de, de, de, huisjes. Neem bijvoorbeeld in de, de poststaat. staat, staat zo'n leuk klein huisje. Ja, ja. Dat is die is net verkocht een paar jaar geleden. Dat weet ik niet, maar uh, het is uit, ik meen, 1880, 1890, in die buurt. Ja. Dat is een heel klein huisje, maar als ik de mensen dat laat zien, Is denk is dat hier? Ja. Het geel huis wat ernaast staat, dat is ook ontzettend leuk. Ja. Maar ja, ga eens naar het kerkplein. Ja, nou eens. Frituur dan weer. Het was eigenlijk de slachterij van de Slager Hek. Ja, ja, ja. Daar ja. heb ik leuke foto's van. Ik laat de mensen ook altijd foto's zien van Zandvoort ja, als ik, als ik rondleid. Maar ik ga naar Gassersplein. Het wapen van Zandvoort komt al voor in het dagblad van 1832. Dat is de oudste kroeg van Zandvoort natuurlijk. Dat is de oudste kroeg van Zandvoort. ja. ja. Dat denk ik ja. En ik woon uh, tegenover uh, uh, Slagerijde Halte. Ja. Uh, Waar vroeger het oude postkantoor stond. Ja.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 ik denk als hij er straks afwaait, dan kan je echt dat lachen. is hier voor jou ja ja, ja of of op je hoofd dus ik heb de slagen ingelicht ja. en gezegd van uh, um, en je moet even zeggen tegen je uh, verhuurder die uh, dat, en ja hoor, ze hebben het helemaal opgeknapt. Waar uh, zijn dat? Uh, waar, waar zou je dan moeten zijn om daar een monument van te maken? Van zo'n huis? Nou, ik, ik vermoed bij de gemeente. Ja. Ja, als, als het, uh, ja. Je hebt een rijksmonument en je hebt gemeentemonumenten. Dat Dat zijn weet twee verschillende disciplines. Maar ik denk dat uh, ja, niet elke woning. Of,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 Nou, het bestuur zit van het genootschap Zou je niet in het bestuur willen zitten? Nee. Maar ja, joh. Ja. Laat, laat ik, dat, ik zit er nu al 38 jaar. <lacht> echt waar? <hoor. lacht> <lacht> is dus wat dat betreft. <lacht> we, we, we hebben je nog op tv gezien uh, onlangs. Uh, ja, met u op stapel. Het is de herhaling, hè? Oh, het herhaling. Want het is alweer twee of drie jaar geleden geweest dat ik boven okay. die flat stond. Ja, ja, ja. Het was al warm daar. Ja, ja. Zo. Ja, kan me voorstellen, ja. Dus was op het zonnetje. En het was puur warm. Ja. Vergeleken met nu...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 zijn we er nou Pim we zijn er dit waren de Ronettes bij ZFM live hier in uh, Rabel. en het is altijd gezellig hier en uh, we hebben uh, twee nieuwe gasten Jan Lammers en uh, Sezon René maar ze zitten nog niet bij de microfoon oh ik krijg eerst Carina oh natuurlijk ja ja je hebt gelijk is, heb je er al Carina hallo Carina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 Hi oh, Ger, ja, ik, ik hoorde je heel erg in de verte. Oh, ja, dat kan kloppen. Ja, Ik ben natuurlijk ook helemaal in, in de waterlijnduinen en, en is het mooi daar? Ja, het is prachtig. Het is natuurlijk een supermooie ochtend. En is het dus, nog droog? Uh, het is droog en dan zat ik net. Oh, ik word ondertussen ook gebeld. Maar goed. Um, nee, dat zijn wij, geloof ik.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 En dat doen we dus overal. Ik, de AW-duinen, de AW Amsterdamse waterlijn hebben wel mijn stille voorkeur... omdat je hier van de paden mag. Je mag iets struinen. En dat vinden die kids natuurlijk geweldig. Mm -hmm. En daarna goed controleren op teken natuurlijk. Maar Goed, ja. dat, uh, dat weten we onderhand wel. Ja, dat moet je thuis ook doen. Ja, dat moet je thuis ook doen. Hey, en nu hoorde ik net een hele speciale tocht die jij doet. Niet hier in de waterlijnduinen, maar wel uh, bij het Middenduin. Uh, ik vind de woorden al prachtig...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 Naar meneer Davids. Ja, akkoord. Die staat dadelijk op mij te wachten op de kocht. Oké, okay, nou, dus, uh... dan, dan, dan horen we jou in tweede uur nog een keer. Ja, nee, het is super interessant. En ja, we hebben geluk met het weer. Ik had het paraplu mee. Maar, maar het is niet, nodig. niet nodig. Dus ga lekker wandelen. Helemaal goed. Ja. We, we draaien nog ja. laat. Dan, Dank je. Uh, ik, ik, zie, ik hoor jou in uh, tweede uur nog. Tot zo. Tot zo. Dank doei doei. Graag gedaan. They're going to be kissing us away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 was our castle and our king, our house in the middle of our street, our house. That was where we used to sing, our house in the middle of our, our house in the middle of the street. Nou, dat was in ieder geval uh, duidelijk met, uh, met Ari Koper net. Uh, tegenover mij René uh, Lammers. René.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 Het kart is een breed begrip, maar dit is de OK-klasse. Voor mensen die dat niet zo volgen en dat zijn er heel veel. Even ter illustratie, je hebt het entry-level karten, zeg maar, het recreatiedeel. Dat is soms indoor karten, dat is soms huurkarten en dat soort dingen. Maar als je dan buiten gaat karten, heb je een paar kartscholen en dan heb je nog de klasse viertakt, zeg maar de grasmaaier. En dan heb je zeg maar. De schreeuwen, dat is de tweetakt. En dan begint het al wat moeilijker te worden. Maar dan heb je zeg maar, een nationaal kampioenschap, regionaal, hè, dat je ook in België een beetje rijdt. Uh, maar uh, dan ga je naar Italië. En dan stap je echt in, in, de, in de harde competitie. Dan ga je en dat op, is de OK-klasse? OK nee, nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat is dus eerst even qua deelnemers ga je dan van, van 20. Hè, als je bijvoorbeeld. Uh,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 Dan zit je ja. boven het, het, het wieltje en als je dan draait en te hard draait, ligt je gewoon op je snoet En dan heb je ook de Easy Rider zeg maar, ja. he, de Amerikaanse motorbike, ja, ja. Waar die voor, he, dus die hebben heel veel caster. Ja. En dat is dan voor het remmen uh, met name belangrijk en ook dat je je stuur los kan laten, want dan zet het zichzelf recht. Ja, ja. He, dus het verschil tussen een driewieltje en de Easy Rider motorbike, dat, dat is zeg maar caster.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 maar bijvoorbeeld zoals wij vroeger zeg maar brommertjes uit elkaar haalden en een versnellingsbakken in Dat elkaar zetten. Niet meer.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 Nemen. Nou, dat heeft hij, heeft hij wel gedaan. Okay. Maar, maar dat, is, dat is echt dat entry-level, weet ja. je wel. Dat, dat, uh, hè, volgens mij is dat alleen in de minis. In de junior is dat niet zo, geloof ik, hè? Uh, dat, ik dat zou ik niet weten. Nee. Dat is, uh... ja. Maar uh, nee, dus en nu krijg je natuurlijk een andere fase, hè? Want ja. hij is natuurlijk hij is Europe uh, uh, Europees kampioen, allemaal hartstikke leuk. En, en, uh, maar, maar hij is ook 15, ja. En hij is gewoon ook een, een kerel natuurlijk, die, die gewoon ook uh, zijn normale leven wil hebben. Dus uh, hij vindt het ook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 Gelijkbaar is met wat Max Verstappen of Lando Norris of maar ja, heeft. En dus dus uh, hij, hij kan daar wel. Eh, natuurlijk gewoon... Eh, hij kan hem op de zwaarste stand zetten. Ja, eh, en dan qua pedalen en qua sturen... is dat dan net zo zwaar. Dus dat is ook een beetje... sportschool voor hem. Ja, ja. En ja, en... Eh, ja, mediatraining, weet je wel. Nou, dit is onze mediatraining. Ja. Eh, want, want, want dit vindt hij natuurlijk gewoon een pak gezeik. Van Ja, moet dat ja. nou ook, weet je wel. Ja. Niet dat hij dat zegt, hoor. Maar ja, eh, als 15-jarige... kun je je ja. voorstellen dat je natuurlijk wel andere dingen doet. Dan ja. nou, hier met een stelletje ja. oude lullen... natuurlijk ja, over te praten. <laughs> eh, maar eh, dat, dat, dat gaat steeds beter...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 afgesloten dus uh, volgend jaar havo 4 maar maar uh, dat, dat, dat gaat hoor. hem goed af ja gelukkig Helemaal wel goed. gelukkig wel en je andere kinderen racen niet hè?